Muziek en interviews op twee radiostations. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Zit die dame nu, wat je De Spider Murphy Gang en Scandalum Rossi Bloemendaal op 105.8 FM En Zandvoort op 106.9 FM Je blijft op de hoogte Zondag in Kermeland En zo zijn we alweer aangekomen In uur 3 van Zondag in Kermeland Op CFM en AB Radio op het Jan, voetbal is inmiddels uh, geëindigd. De wedstrijd Bloemendaal tegen DSK 1 tegen 3, 1 is, tegen 3 ja. is de eindstand uh, en, al daar. Nog even hartelijk dank voor Tjerk, want die heeft stond daar te verkleumen op dat veld. En ik zie iets uh, minder leuk zo uh, op mijn schermpje naar nou voren. Dus, uh, <laughs> nou, zeg het maar, dan weten de Oké, okay. ja, ja, ja. Nak Breda tegen FC Twente, 0 tegen 2. En uh, we is gaan het, uh, zo. Ja, nog 10 uh, nog, uh, nou, minuten te spelen of zo. Dus. Ik vrees dat het niet meer gaat lukken voor de Ajax. Ja, nee, ik, uh, ik heb ook uh, een hard hoofd in. Maar uh, het, is, het is natuurlijk ook op andere Europese landen spannend. Uh, zoals ook in Duitsland. Het is nog niet helemaal officieel. Maar Bayern München kan de landstitel in Duitsland bijna niet meer ontgaan. De ploeg van Louis Vergaal won zaterdagmiddag met 3-1 van VfL Bogum. En zag concurrent Schalke thuis met 0-2 onder uitgaan tegen Werder. Met nog één wedstrijd te spelen heeft Bayern nu een voorsprong van drie punten op de ploeg uit Gelsenkirchen. En bovendien een veel beter doelsaldo. 17 doelpunten beter. Dus daar is het ook zo bijna als goed. Geregeld. Oké, okay, nou, zullen we even de tussenstanden allemaal ja, even Dan, ga ik, dan ga ik. Vind je het goed dat ik even ga bellen dan met hockey? Oh, ga jij even bellen? Is helemaal goed. S uh, Feyenoord tegen SV Heerenveen. Vijf uh, tegen twee. Ja, vijf doelpunten voor Feyenoord. FC Groningen tegen Sparta Rotterdam 3 tegen 1, daar de tussenstand. Nakbreda tegen FC Twintig Zuidse juist al 0 tegen 2. En EC Ajax 0 tegen 4. Ja, jammer dat het uh, met een uh, aantal doelpunten toch niet uh, gaat lukken, want ja, uh, Twente had gewoon niet mogen winnen natuurlijk, hè. RKC Waalwijk tegen VVV Venlo 1 tegen 0. Dan Rode JC tegen Willem 2, 2 tegen 2. FC Utrecht tegen Vitesse 2, 1. En dan gaan we naar uh, AZ tegen PSV. Ja, PSV uh, die stond eens voor, maar dat is inmiddels ook verleden tijd 1 tegen 1. Herenkreis Amelo tegen ADO Den Haag 3 tegen 2 ten slotte. Nou, dan gaan we weer snel over naar het hockey. Voor, de, voor het slot van de wedstrijd Bloemendaal Tilburg. Ja, hier is uh, de wedstrijd uh, nog niet gespeeld. Het zou eigenlijk wel uh, uh, zo moeten zijn. Maar we hebben een oponthoud gehad uh, met uh, twee heren in het blauw. Twee scheidsrechters en een coach ook in het blauw, uh, Max Kaldas. Uh, uh, het zou kunnen zijn dat de uh, scheidsrechters uh, medische verzorging nodig hadden. In ieder geval, het spel is weer hervat. En Bloemendaal leidt nog steeds met 3 uh, tegen 1. Ja, je zou zeggen, de wedstrijd is gespeeld. Uh, ik probeer lichtpuntjes uh, te zoeken in die tweede helft. Nou ja, Bloemendaal heeft zich dan herpakt. Uh, het heeft dan twee keer gescoord. Optreden van uh, Nick Meijer... Uh, uh, geeft veel vertrouwen. Hij, uh, hij is terug van een uh, lange uh, knieblessure. En uh, hij doet het uh, als centrumspits uh, na behoren. Want als hij aan de bal is, dan is het gevaarlijk. Al als op dit moment uh, is Bloemendaal in de cirkel bezig van Tilburg. Maar het, uh, het, mag, niet, uh, het mag niet zo zijn. De druk blijft. Uh, aan de achterkant, uh, Olmermeijer. Meijer. Uh, achter Jolie, die wil uh, uh, in de diepte in. En dan komt hij uit bij... Uh, Glenn Schuurman, de nummer 20, die in de eerste helft in ieder geval niet kon imponeren. En nu probeert iets goed te maken. Een lange bal komt bij Jamie Dwyer, maar dat duurt maar kort. En Tilburg kan opruimen waar het niet dat de Nooijer er een stik voor steekt. En dan is het nog Albert Meijer die aan de linkerkant de bal probeert binnen te houden. Maar het lukt niet. De Engelsen zeggen het zo mooi. De dying seconds of the game. Bloemendaal gaat winnen. Met... 3 tegen 1 van Tilburg. Dat uh, zal wel, uh, dat zal wel uh, zo, zo worden. Maar de eerste helft uh, kon me niet imponeren. En in de tweede helft maakte de ploeg het niet echt af. Het blijft 3 tegen 1. Oké, okay. hartstikke bedankt Frits voor zover. En uh, ja, is het koud daar of valt mij? Nou, uh, of zit je binnen? Ja, wij zitten hier achter glas. Oké. Okay. Een van de weinigen met de skybox. Maar het is, uh, het is bibberen langs te komen onder de paraplu, hoor. Uh, uh, even, je had het over David Quest uh, een paar, uh, even geleden. Uh, wat, heeft, wat voor indruk uh, laat hij uh, voor jou achter? Ik heb hem in de tweede helft nauwelijks gezien. Oh, dat is duidelijk. Ja. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay. so, uh, als er niks meer verandert, zullen we het dan zo hierbij laten Frits? Ja, rond half vijf uh, met het interview. Oké, okay. helemaal ja, goed. Dan dan komen we dan hoor. weer terug. Ja. Bye. Okay, dankjewel Frits, uh, vanaf uh, Bloemendaal mooie, uh, mooie score voor Bloemendaal uh, Al daar, en even voor de Zandvoorters Nee, het is niet onze burgemeester hoor, Die daarmee uh, niet. Uh, mee ik weet wel dat hij sportief is, maar dat is Nick Meijer En geen Nick Meijer <laughs> Dat we daar geen misverstanden over gaan krijgen natuurlijk. Nee, nee, nee <laughs> Hij zou het waarschijnlijk wel leuk vinden hoor, trouwens uh, Nick Meijer, dat denk ik wel Hij is enthousiast genoeg, en sportief genoeg ook Dat dacht ik ook yep. Pointer Sisters is de volgende met We Are Family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 I said, "What's up?" Some brothers put some yats so I said, "I'm stuck." Since these girls peeping me, I'ma glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to up better things than some horny tricks? I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked. I'm breaking myself. I can't believe.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 Zo, dat is een tijd geleden dat dit er niet was. Warn G en Nick Doc hoor je op de radio bij CFM en AB Radio. En uh, ja, uh, regulates, zo heet dat plaatje. Nou, uh, voetbal, ja, daar zullen we het uh, maar niet meer over hebben. Hè, de Eredivisie. Ik, uh, nou, ik denk dat de, de, de, de tereling is geworpen. De beslissing is denk ik bijna gevallen. Nee, tukkers. Van harte gefeliciteerd. Ja, nou, ja to toch? Ja, er staat nog tussenstanden boven. Dus het ja, zou nog kunnen nou. Maar goed, in Duitsland is het zo goed als beslist. Nou, dan gaan we nu even naar Italië. Want daar wordt natuurlijk ook gevoetbald. En met dank aan Ronaldinho boekte AC Milan een belangrijke zege op Fiorentina. De Braziliaan besliste in de 78e minuut. Het Serie A-duel met de formatie uit Florence. Met de straf, met de, vanaf de strafschop straf, 1-0. Ja. Klaas-Jan Huntelaar en Klerens Seedorf werden allebei drie minuten voordat de goal viel gewisseld. De thuisploeg ploeg eindigde het duel met tien man. Omdat het Massimo Ambros in. Ambrosini vlak voortijd zijn tweede gele kaart incasseerde. Door de zegen staat de formatie van Leonardo Steviger op plaats 3. Milan heeft een voorsprong van 7 punten op Sandoria. En wel, een en wel één wedstrijd minder gespeeld. Het kampioenschap is al lang en breed uit het zicht voor Milan. Want dat gaat namelijk tussen AS Roma en Internazionale. Gaan we naar Engeland. Want daar is het ook spannend. Uh, Voordat het weekend begon stond uh, Chelsea met 80 punten. Op de voet gevolgd door Manchester United met 79 punten. En vanmiddag wordt er gespeeld Liverpool-Chelsea. Dat zal ook bijna afgelopen zijn. En om 5 uur Sunderland-Manchester United. Dus uh, dat kan... Er is ook maar één puntje verschil tussen. Dus, dus hmm, dat kan ook nog spannend spanning. worden. Gaan we naar de Spaanse uh, uh, competitie. De Primera, Primera División. Dat is, het gaat tussen Barcelona en Real Madrid. Barcelona won gisteren met 4-1 en Real speelt vandaag. Dus daar zitten uh, nog uh, twee punten in, moet ik zeggen, voor het begin van dit weekend. Oh, die twee punten komen natuurlijk van de wedstrijd van gisteren van Barcelona. Dus daar is het ook nog heel erg spannend en is het nog niet beslist. Nou, we kijken even naar de eredivisie. De wedstrijden, die e-mails, geëindigd zijn. FC Groningen tegen Sparta-Rotterdam, 3 tegen 1. Dan NRC tegen Ajax, 1 tegen 4. Dus mooie overwinning voor Ajax. Maar ja, met een 0-2 tussenstand bij NAC tegen Twente gaat het heel moeilijk worden. De wedstrijd is overigens nog niet gespeeld. Dan Rode RC tegen Willem 2, 3 tegen 2. En de andere wedstrijd die inmiddels geëindigd is, Heracles Almelo tegen Ado Den Haag. 4 tegen 2, wedstrijd Daar de eindstand. Tot zover het voetbalnieuws bij CFM en AB Radio. Straks uiteraard meer de ontknoping van de eredivisie onder meer. Bij NAC tegen FC Twente bleef het 0 tegen 2. En dat betekent nu uh, groot feest voor de Twintenaren. Dat kunnen wij zien op uh, televisie, uh, Albert-Jan. Ja, de Tuckers hebben het gehaald. 2-0 overwinning. Nou, voor het eerst in, ik weet niet hoeveel jaar, is het gelukt om kampioen te worden. Daar gaat het dak worden. eraf gewoon. Daar gaat het dak af. En, uh, nou ja, Amsterdam Arena, dat ziet er iets minder uit, zie ik nu. Maar dat is uh, geheel logisch natuurlijk. Maar ze hebben toch een annuleringsverzekering uh, bij jou gesloten? Ja, voor, voor nou... Vee, voor de afterparty. Ja. <laughs> ik hoop het wel voor ze, hoor. Want, uh, Nee. nee, heel jammer. Teleurstelling uiteraard bij Amsterdam. In Amsterdam. De, die is uh, volledig terecht ook. Want ja, je, je hebt toch nog een uh, grote kans om, uh, om uh, zeg maar, uh, de, de eredivisie binnen te halen. Ja, maar goed. Uh, de de, de Tukkers vieren feest en zij uh, zijn ze ook van harte gegund. Ik bedoel, van het begin van het jaar had niemand uh, daarop durven hopen. dat de Tukkers van zo ver weg eigenlijk zo goed zijn teruggekomen. Maar eer wie er toe komt, RC Twente. Van harte gefeliciteerd. Oké, okay, nou zo dadelijk gaan we naar, uh, naar het hockey toe, naar uh, Frits Rijk. Na beschouwing van de wedstrijd van vandaag. De wedstrijd die uh, op een mooie manier is uh, gewonnen door uh, Bloemendaal. En Bloemendaal heeft zich natuurlijk nu sowieso geplaatst voor de play-offs. En dan kan je alle punten van het hele seizoen weer vergeten. Maar dat gaan we straks allemaal vragen aan Frits. Dus uh, daar wordt u nog uitgebreid over geïnformeerd. Oké, okay, dat gaan we na dit plaatje doen. En dat plaatje is van Tupac. Hier is Changers... Changes. Wake up in the morning and I ask myself, "Is life worth living? Should I blast myself?" I'm tired of being born even worse. I'm black. My stomach hurts. So I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro? Pull a trigger, kill him. He's a hero. Get a to the kids who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First trip I'm don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch 'em kill each other. It's time to fight back. That's what Huey said. made it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 Just the way it is. Yeah, yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. Yeah. That's just That's the way, the way it, is. it is. Oh, yeah. So, oh. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Wait, wait, wait, wait. Things will never be the same. Yeah, brother, you're my sister. That's just the way it is. Oh yeah, something's on Chile Het was hem, de single van Trick en I Want You To One Me. Nou, we hebben het vanmiddag kunnen horen van Frits Rijk Een mooie overwinning voor uh, Bloemendaal Hockey. En we gaan snel weer over naar uh, Frits. Want uh, Frits, wie heb jij uh, bij staan? Ja, ik heb het, uh, de nummer 22 van de spelerslijst van Bloemendaal... die uh, vorige week een uh, contract heeft getekend. Ja, en dan ben je toch wel iemand. Rick van Kam, gezien als een uh, groot hockeytalent... Wat Bloemendaal hij heeft uh, vastgelegd. Hij heeft vandaag niet met Heren 1 meegespeeld. Want hij speelde met Heren 2 mee. Maar uh, in de afgelopen weken heeft hij uh, puntjes, uh, tenminste speelminuutjes, genoeg gehad om, uh, om zich uh, te laten zien. Uh, Rick, uh, het gaat niet zo goed met Bloemendaal de laatste weken. Nou, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Uh, ja, de afgelopen twee wedstrijden waren we niet scherp. en uh, Dat heeft Max ook aangegeven. En uh, deze wedstrijd. We hebben even de puntjes op de i gezet, de tactieken helemaal uh, opnieuw. Gewoon iedereen speelde zoals de basis. En uh, nou, je ziet, dan win je 3-1 en dan is iedereen helemaal blij in de, in de kleedkamer. Ja, uiteraard is iedereen blij met de overwinning. Want had Bloemendaal weer punten gemorst, dan waren ze zichzelf nog in problemen gebracht. Maar heb jij een idee hoe het komt dat Bloemendaal de laatste weken zo met zichzelf worstelt? Ah, misschien vermoeidheid. We hebben natuurlijk uh, veel internationals en die zijn net terug van het WK. En ja, uh, die hebben veel wedstrijden gespeeld. En, uh, dat is natuurlijk vermoeiend ook. Dus misschien ligt het daar aan. Ik weet het niet. Ja, hij lacht erbij. Uh, als dat hij meer weet dan hij zegt. Maar dan hebben we natuurlijk uh, respect voor iets over, over jezelf, je positie. Uh, je speelt in het tweede, dan weer een paar minuutjes in het eerste... Hoe graag zou jij wat meer willen spelen in het eerste team? Natuurlijk ja, zou ik heel graag meer minuten willen maken, maar kijk, ik ben nog maar, ik ben net 18 geworden. Ja. En uh, ja, ik heb nog zo lang, ik heb voor drie jaar bijgetekend, dus uh, ja, mij maakt er niks uit. M mijn tijd komt wel en ik maak me geen zorgen erover. En Max heeft het ook gezegd, dat, dat, dat hij me langzaam wil brengen. Ja. Dus ik maak me geen zorgen, mijn tijd komt nog. Ja, maar met spelers als uh, Meijer, die weer terugkomt, hè, bijna, die heel goed speelde vanmiddag, de tweede helft. Hè, uh, met uh, Brouwer, uh, met De Nooyer. Ja, het blijft er weinig plek over in die voorhoede voor jou. Of ben je meer een middenvelder? Nee, ik ben meer een voorhoede speler, maar uh, ja, mijn tijd komt wel, zoals ik net zei. Dus ik maak me geen zorgen. Wat is de kracht van Rick van Kamp? Uh, mijn snelheid. Vooral mijn snelheid. Dus uh, de 100 meter in 10 seconden? Nou, misschien wel. Misschien wel. Ik ga het een keer rennen, denk ik. Uh, Bloemendaal heeft nog, uh, uh, nog de wedstrijd uh, tegen Den Bosch... de wedstrijd tegen Amsterdam... en de thuiswedstrijd tegen HGC. Uh, hoe kijk jij tegen de play-offs aan? Uh, nu is het nog een beetje twijfelachtig... aangezien de laatste wedstrijden niet goed gingen. Ja. Maar ik denk uh, als we de aankomende wedstrijd weer... gewoon net als spelen als vandaag... Nou, dan ga ik met volle vertrouwen in. Ja, ik, wil, ik begrijp wel dat je met vertrouwen ingaat, gaat. Maar uh, Bloemendaal is vier keer op rij landskampioen geweest. Uh, de laatste wedstrijden was het uh, niet om over naar huis te schrijven. Denk jij nog dat het team... In staat is zich in de volgende in de komende weken te herpakken. En alsnog die vijfde titel uh, binnen te halen. Ja, ik denk zeker dat we in staat zijn. Uh, we hebben niet voor niets vier keer de, uh, gewonnen al. En uh, ja, ik denk dat we nu gewoon even in een klein dipje zitten. En uh, dat we gewoon bij de landskampioenschap bij de playoffs dat we gewoon weer uh, gaan knallen. Ja, en daar zie je ook een plek voor Rick van Kan in de voorhoede voor? Uh, misschien wel, misschien wel. Ik weet het niet. Rob, ja. <laughs> we zijn aan het eind van het uh, gesprek zo'n beetje met Rick van Kan. Oké, okay, nou hartstikke leuk. U horen. Laten we de techniek eens testen. Nee, nou, daar is. hebben we al wat Jan Vos voor. Uh, Stel eens een prik van de vraag. Het mag in het Nederlands, hè, vandaag. Ja, ja nee, oké. Okay. Dankjewel. <laughs> maar goed, uh, nee, Rick, Rick, je geeft het zelf al aan. Uh, je wordt voorzichtig gebracht. Uh, de play-offs uh, staan voor de deur. Uh, even voor de luisteraars. Oh, we, we kunnen eigenlijk alle punten vergeten. En uh, we beginnen weer van, uh, van nul af aan. Uh, hmm, dat is lastig. Nee, eh... Uh, ja. Den Bos Amsterdam HGC, oké. Okay. Ik uh, uh, bedoel, als je de, de play-offs en daar, wordt, daar komt de kampioen uiteindelijk uit voor. Ja, tuurlijk, maar. Uh, ja, het is nu gewoon even deze wedstrijd, is het lastig geweest. En dan zegt iedereen altijd van ja. Bloemendaal die uh, zit niet goed in de vel, maar. Je moet, ja, maar je, je, bedoel, ook al zit je niet goed in je vel, je wint de wedstrijden wel. Dus uh, ja, wat dat betreft, de punten zijn binnen. Ja, daarom. Kijk, we maken ons ook helemaal geen zorgen, maar. Soms loopt het gewoon niet. En dan uh, blijven we altijd met opgeven over naar de volgende wedstrijd kijken. Ja, gewoon, uh, gewoon vooruitkijken. En gewoon ook, uh, dus dat is een wet van, uh, van, van topsport. Ook slechte wedstrijden winnend af kunnen sluiten. Nou, dat is vandaag weer gelukt. Rick, ook vanuit Zandvoort hopen we dat je in de toekomst uh, wat uh, speelminuten. meer speelminuten kan krijgen in het eerste. En uh, we zullen je samen met AB Radio. en uh, onze collega Frits helemaal gaan volgen. Bedankt voor zover. Geen probleem. Oké, okay, dankjewel Frits en uh, Rick uiteraard. Tot, ja. de keer, uh, Tot de volgende keer Frits. Volgende keer. Oké, dankjewel. Dat was uh, Frits Reek vanuit uh, Bloemendaal. dus de mooie overwinning uh, van vandaag. En uh, Rick, dat, uh, daar hebben we me afgesloten met dat uh, interview. Ja. Wat betreft het uh, hockey, zo dadelijk, bevrijdingspop. Ja, dat gaat eraan komen. De woensdag weer aankomen. De organisatie is druk aan het bouwen daar. Ja, en dan Die gaan mensen, we... joh, moet je kijken als je naar buiten kijkt. Je zou maar moeten bouwen nou daar, uh, Pascal. Dat klopt ja, ja Jij bent zo slim geweest van, nou, ik doe wel de security, weet je wel. en uh, Laat die andere mensen maar bouwen, maar... Uh, ja, ja, ook met de security dagen zelf. Dus voor mij doen 4 en 5 mei, dat ik draait Dan is het ook geen pretje om de hele dag stil te staan en in de regen natuurlijk, hè? Nee, dat is zeker geen, uh, geen, uh, geen pretje. Maar goed, we gaan er vanuit dat het droog blijft en dat we gewoon een geweldige 5 mei gaan krijgen. Ga zo dadelijk met uh, Marcel Suko uh, daarover praten. He? Wat ja. er allemaal gaat gebeuren op die dag. Na dit nummer. Na dit nummer. Lekker salsa nummertje, uh, Albertje. Doe je goed. <laughs> Volgens mij hebben de opbouwers van Bevrijdingspop wel zo'n deuntje nodig om door te kunnen gaan met dit weer. We Zullen... luisterden naar Celia Cruz La Vida. es is een carnaval wat zoveel wil zeggen. Het leven is een feest. Het leven is een feest. En dat wordt het ook op 5 mei. Aankomende woensdag weer. 5 mei Bevrijdingspop in Haarlem. En uh, aan de telefoon hebben we de voorzitter van de stichting Bevrijdingspop Haarlem. Marcel Sukkel. Goedemiddag. Welkom in uitzending. Uh, uh, hoi. Ik ben Marcel. Hey Marcel. Marcel welkom in de uitzending. Ja, leuk. Eindelijk een keer op Zandvoort op de radio, weer tijd. Eindelijk voor elkaar. dan De helft van de zondvoorters komt naar mijn elk jaar, dus dat is helemaal geweldig natuurlijk. Ja, we doen het samen met AB Radio hoor trouwens, dus daar ben je ook te horen in. Oh, kijk, dag al. Iedereen is er weer gezellig. Hoi. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Nou, uitstekend. Ik had een half uurtje geleden de producent aan de lijn en die zei we hebben een beetje een gekke situatie, het gaat heel erg soepel, dus Misschien hebben we morgen te veel vrijwilligers. Nou, dat heb ik uh, in ieder geval in mijn tijd nog nooit gehoord. En volgens mij ook van mijn voorgangers nog nooit. Dus uh, ondanks het weer en, uh, gaat het dus eigenlijk heel erg uh, soepel op dit moment. Dat is hartstikke leuk. Dus... Oké, okay, zijn, uh, zijn er nog knelpunten of uh, dingen die, uh, die extra aandacht uh, behoeven? Uh, bij ons eigenlijk niet. Uh, nou, het weer natuurlijk. We hopen dat het woensdag wel lekker weer is. De verwachtingen zijn van wel. En uh, nou ja, eigenlijk gaat dan alles uh, gesmeerd dit jaar. En, dus daar ben ik eigenlijk heel tevreden over. En gelukkig hebben we dankzij een sponsor, uh, die een lokale bank is, uh, veel regenjasjes gekregen. Uh, alle bouwers hebben bouwjackies gekregen ook dit jaar. Dus uh, nou, wat dat betreft de materialen zijn er allemaal. En, uh, nou, gaat gewoon lekker. We zijn nou, ook uh, goed, besche ja, goed beschermd tegen de regen, Marcel, in ja, ieder geval. Ja, precies, ja. En dat is ook dinsdagavond natuurlijk van belang, want dan uh, geven wij dit jaar voor het derde oude brei een herdenkingsconcert uh, met uh, het Kennenbaar Jeugdorkest. Klassiek en uh, lichte muziek. En uh, nou, het moet uh, ook goed overdekt zijn. En uh, nou, het moet gewoon droog zijn dan, klaar. En dat is er natuurlijk gewoon. En dat wordt uh, net zo gewaardeerd als bevrijders, Bob, dat jullie daarmee uh, begonnen zijn? Ja, in ieder geval vanuit uh, de vrijwilligers zeker. Uh, dit is, is voor ons iets van uh, 4 en 5 mei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, los van, van de Tweede Wereldoorlog, wat, wat niemand meer wil. En waarom iedereen eigenlijk ook vrijwillig bij bevrijdingsop uh, werkt. Is het ook gewoon, uh, er zijn op dit moment 31 oorlogen in de wereld. En uh, dus blijft het, het symbool uh, 4 mei gewoon van belang. En uh, nou, we verwachten dat er een mannetje van 2.000, 2.500 komen luisteren. Nou, dat is in verhouding tot de 150.000 van 5 mei niet zoveel, maar het is voor, voor de, in ieder geval voor onze stichting uh, mede, uh, een mede symbool van waarom we het doen. En uh, ja, daarom alleen al is het mooi. En het is uh, dit jaar een uh, lustrumjaar. Dus het zal waarschijnlijk nog drukker gaan worden bij jullie. Ik, ik hoop het wel. Het, uh, wat ik zeg, het weer moet natuurlijk een handje mee helpen. Maar uh, nou ja, de programmering is ijzersterk, denk ik dit jaar. We hebben gisteren uh, de laatste spot ingevuld. Het is dus alleen Clark geworden. Dus ja, en daar wil ik je net naar uh, vragen. Want die, ja. die, die uh, heb je op het laatste moment. Uh, hoe is dat ja. gegaan? Nou, we, uh, eigenlijk was het de hele tijd zoiets van. nou, we hadden het gewoon allerlei saai weer willen. Uh, en uiteindelijk, uh, zei ja, maar mijn CD is nog net niet af. Of komt binnenkort uit. En moet ik dat nu wel weer gaan doen? En twee jaar geleden al gestaan. Maar er zijn toch heel veel mensen enthousiast over Alan Clark. En er uh, komt iets. Je ziet ik ziet gewoon maar half uur veertig minuten spelen, dus het is niet al te lang in de middag, half zeven, uh, en een aantal, aantal nummers van zijn oude cd's, echt een grote hit, en uh, zijn nieuwe hit natuurlijk die nu wordt gedraaid op de radio. Het is gewoon een leuke pre-show en uh, ik vind het leuk. Uh, en, en weet je, weer in Haarlem check, trouwens ook uh, natuurlijk een beetje Zandvoort, omdat hij ook in Zandvoort heeft gewoond. Uh, en ja, uh, dat, dat past helemaal bij 30 jaar. Alleen maar goed. Helemaal super. Vijf mei dan barst het weer uh, los uh, in Harlem. Bevrijdingspop, volgens mij de oudste bevrijdingspop van Nederland, klopt dat? Dat klopt ja, de, de originele oprichter Ilko van der Linden, die gaan we dit jaar ook nog eens een cadeautje geven, omdat zijn nieuwe initiatief wordt gelanceerd. Maar die heeft 30 jaar geleden dus bedacht, over 1980, eigenlijk zou dit dan het 31ste jaar moeten zijn, maar één jaar is hij niet doorgegaan. Die heeft toen bedacht, ik wil iets voor de jeugd. En uh, de paar honderd man die er toen stonden, in uh, wat toen nog de gymschouw van het patronaat was, is nu dus 150.000 man en uh, ja, we zijn de grootste en oudste uh, van Nederland. Uh, uniek. Ja, een klein beetje uitgegroeid dus. Ja, een beetje wel. Ja. Dat dacht ik ook, ja. Hey Marcel, jullie hebben weer een super programma. las ik op de website bevrijdenspop.nl. Ja. Nou, kan je er wat over vertellen? Wie gaan er allemaal komen en wat kunnen we gaan verwachten? Ja, nou, de, eh, lekker breed voor iedereen wat. Jurk, dat is natuurlijk superleuk. Eh, uh, via Twitter uh, ooit de nummer 1 heeft uh, gescoord. En, en, en, recent nog in de Paradiso met, uh, Ridder op het Twitter paarden. Uh, een eigen Twitter nummer. Was super leuk. Ik denk, eh, uh, leuke CD. Uh, Speelman en Speelman komen weer optreden. Die hebben nu net een nieuwe CD uit. Eh, uh, Ed Kowalczyk, de, de, de, zanger van Life. Van, van, iets zoals, uh, The Dolphins is Gry. En, uh, Beauty of Grey. Dat vind ik echt zelf helemaal geweldig. Uh, een van mijn persoonlijke favorieten wordt Barskevel uh, Op het Juppie podium. Uh, nou, uh, Gotcha als afsluiter op het Provincie Noord-Holland podium. Dus dat wordt echt lekker swingen. Uh, alles om elkaar heen. En Soulzanger is Gemma Ray. Dat, die gaat het helemaal maken, denk ik. Dus, uh, uh, ja, gewoon goed sfeer. Junkie XL laten we die niet vergeten in de middag. Uh, om lekker de toon te zetten. Uh, ja, gewoon goed. En ondertussen, uh, Panna voetbal, uh, luchtfietsen. Je kunt het gek niet bedenken. Alles is aanwezig. En vanaf wanneer uh, kunnen we terecht bij jou? 12 uh, ja, uur. Harem. Om 12 uur gaan de RK open, begint Ikerol, dat is de winnaar van de Rob Akka Award. Lekker uh, goed begin, want het is een beetje dead metal-achtig. Dus uh, een mooi begin van de, van de dag zou ik denken. Ja. Uh, en tot 12 uur dan moeten we weer stoppen. En uh, nou ja, na 12 uur zijn al mijn vrijwilligers in ieder geval behoorlijk moe en ik hoop alle bezoekers ook. Oké, okay. en uh, we, uh, voor het volledige programma kunnen we natuurlijk de website uh, bezoeken, kan je die nog even ja. noemen? Uh, de... uh, www.bevrijdingspop.nl Denkt er iemand, ik wil ook nog eventjes helpen afbouwen of nog iets doen op 5 mei. We hebben in ieder geval de laatste paar dagen nog vrijwilligers nodig. Dus dat kan ook nooit kwaad. En duizend hele programmering te volgen. En uh, de Vrijspop Radio op 5 mei van uh, onder andere jullie, AB Radio Haarlem 105. Met z'n allen de hele dag uitzenden. Uh, ja, Radio Beverwijk, om het er volledig te maken, ja, doet oh, ook ja, mee. Ja, helemaal goed, ja. Sorry. Dus uh, wij, wij zijn er. Wij, CFM is er vanaf uh, 11 uur bij. De andere jongens zijn er al vanaf 9, 9 uur morgens, geloof ik, bij. ja. Uh, Klopt. Dus, uh, oké, okay, nog even. Vorig jaar, hoeveel toeschouwers had je vorig jaar? Het verleden jaar we hadden we naar schatting... Het is altijd moeilijk in te schatten. We hadden vorig verleden jaar naar schatting iets van 130.000. Omdat het toen best wel op een gegeven moment begon te regenen. Ja. Maar de jaren ervoor schimmelde het altijd rond de 150.000. Zo, dat weer is. En, uh, uh, ja, Het is een nationale vrije dag. Er, er zijn enorm veel mensen vrij. Uh, schat ik in dat we daar zeker aan moeten komen weer dit jaar. En uh, ja, er is 2,5 keer zoveel als het is ja. ja, helemaal geweldig en ook geweldig dat de voorbereidingen helemaal goed gaan, Marcel. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dus uh, dat, dat is super om, om te horen zo op de radio. Op de zondagmiddag, regenachtige zondagmiddag. Maar woensdag gaat het allemaal goed komen. Daar hebben we ja, alle vertrouwen maar, in. Ja, daar ga ik ook helemaal van uit. Nou, heb ik ook nog gehoord dat uh, provincie Noord-Holland uh, jullie ook nog uh, sponsort. Of in ieder ja. geval het uh, evenement. Ja. En wat doen ze dan? Een geldelijke bijdrage? Of? Ja, de, de, de provincie Noord-Holland is de enige provincie... die niet alleen maar subsidieert, maar ook gewoon sponsort. Omdat ze ook willen laten zien waarvoor ze staan. Dus ze, geven, ze zijn hoogsponsor, ze geven aanzienlijk bedrag. Ook voor 4 mei overigens. En het nou ja, podium in de hout heet dus naar hen. Het heet het provincie Noord-Holland-podium. Ze zullen er met diverse activiteiten staan... Om, om te laten zien wat de provincie aan jeugd, cultuur wel Zijn sport doet. Uh, dus uh, daarom is dat luchtfietsen bijvoorbeeld van hen. Ze hebben een eigen tribune uh, met, met, met uh, podiumblik uh, nou Panna voetbal. En ze zullen nou, vertellen en laten zien waar het voor de provincie allemaal is. En uh, nou, dat is natuurlijk allemaal prima. Uh, vindt uit wat je boodschap is. Daar zijn wij alleen maar blij mee. En de provincie nou, krijgt wat meer gezicht. En in deze tijd met alle perikelen rondom bezuinigingen en zo, is dat voor de provincie niet zo heel erg. Oké, okay. nou ja, via Twitter kunnen bezoekers zelf foto's uploaden ook nog. Dus ja, je bent ook, ook een, een hele ICT-afdeling erbij. Ja, We hebben ook een eigen iPhone. Uh, ja, kijk, nou moet je uitgekijken hoor. Ja, het ja, is ook uniek, want het is een eerste gratis festival met een iPhone in. Ja. Nou, dat is geweldig. En ik heb op, op iPhone Club gekeken, en daar uh, nou, zijn ze behoorlijk enthousiast over deze. Dus, uh, nou, Lowlands, eat your heart out, zou ik denken. Ja. <laughs> er gaat ook niks boven Noord-Holland. Hé, ja. hey Marcel, tot slot nog even. Aan welke regels moeten de bezoekers zich houden? Want dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè? Ja, dat, dat is natuurlijk elk jaar een ding. Er is een Hekkom het festival. Er kan geen glas mee, ja, uiteraard uh, geen gedrag. De belangrijkste regel vind ik dat mensen chagrijn thuis moeten laten. Gewoon ja, vrolijk, dus, uh, En als het lekker weer is, smer je goed in. Maar uh, ja, het is in die zin uh, vergelijkbaar met een gewoon festival. Uh, geen uh, wapens, drugs, uh, nee. uh, glas. Nee. Dat kan gewoon niet. En uh, ook al is het maar als er glas op de ligt dat je erin kan gaan staan, dat is niet handig. Uh, nee. Geen drinken en eten mee. En uh, dat. dat... ...kunnen wij helaas weer niet toestaan... ...omdat we daarmee ons festival bekostigen... ...met wat er op het eigen geld wordt gegeten. Dus wij doen het allemaal vrijwillig... ...koop wat te eten en te drinken... ...en helpen je dat wij volgend jaar ook weer bevrijdingspop kunnen uh, organiseren. Dus uh, dat is ook belangrijk om te weten, denk ik. Nou, geweldig, Marcel. Uh, hebben wij iets vergeten te vragen? Mm, volgens mij niet. niet. Nee. Gewoon, het moet een gezellige dag worden met z'n allen. En uh, weet je, wij wij doen het uh, uh, voor de lol en voor, voor de gedachten achter 5 mei en 4 mei. Ja. En als mensen daar ook er een beetje over nadenken die dag. En uh, dan ben ik heel tevreden. En als iedereen uh, gewoon een leuke dag heeft. Uh, met elkaar, goede sfeer, uh, goede muziek. Nou, dan hebben we gewoon een topdag op 5 mei met z'n allen. En, uh, nou, dan, dan mogen we erg tevreden zijn om uh, 6 mei, 5.30, twaalf uh, in de vroege ochtend. Oké, okay, ja. <laughs> dat was een hele volzin. En dan, oh, uh, dan nog afbouwen door, natuurlijk. Hoor. En dan nog afbouwen. Dus die mensen moeten ja. ook gewoon uh, aanwezig zijn. En uh, verdienen ja. alle complimenten. Ja, absoluut. Nou, dus, ik heb... Uh, uh, voor uh, voor uh, alle vrijwilligers uh, in die nog uh, elk jaar weer. Ja, ik heb een van jouw vrijwilligers heb ik even de studio binnen gelopen. Pascal, misschien wilde jij ook nog wel even wat zeggen. Nou, precies, Pascal is een van die mensen die is inderdaad gewoon 5 mei van s morgens op tot s avonds laat op zijn benen staat. En uh, zorgt dat het allemaal in, in goede orde en goede banen leidt. En uh, dat het mensen echt gewoon goud waard. Uh, uh, ik bedoel, wij kunnen het veel doen, maar zonder hen uh, bestaat er geen bevrijdingspoep. En uh, nou, zo simpel is het gewoon. Uh, dankjewel Marcel. Alsjeblieft, <laughs> Pascal. Uh, okay. okay, nou. Marcel, heel veel plezier, succes met de voorbereiding en dankjewel, dankjewel. voor je tijd hè. Dank, Dank Marcel. Graag gedaan. Oké, okay, dag jongens. Tot de goed. Moe. Oh, ja. Gewoon echt als zin in hoor, in Haarlem. Dat gaat een, een leuk feestje worden daar, allemaal super. Wat gaat een enthousiasme van die man uit hè. Helemaal super, echt waar. Hij gaat er ook helemaal voor en uh, ja, al die, al die vrijwilligers, het is gewoon, moet geweldig, één groot feest worden aanstaande woensdag nou, daar, daar daar rekenen we op. Einde alweer van deze aflevering van zondag in Kennemerland op AB Radio en CFM Zandvoort. Volgende week, dan zijn we er gewoon weer, ook dan weer tussen 2 en 5 op de zondagmiddag gezamenlijke uitzending. Dank iedereen voor het luisteren. Wij hebben het met veel plezier gedaan, Albert-Jan, Toch? Ja. ja, ik lijk je even af, hè, want jij bent nog bezig. <laughs> nou, een goede het training. Het terrein zit er wel in de staart. Ja, dat dacht ik ook. Maar goed, Bloemendaal gewonnen. Helaas, de voetballers van Bloemendaal niet. Maar uh, we, hebben, uh, we hebben ons er weer doorheen geslagen. Drie uur live op de zondagmiddag. AB Radio, CFM. Perfecte samenwerking. En de volgende keer doen we het gewoon weer. Bedankt voor het luisteren. Fijne zondag verder.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 Maar nu eerst het NOS nieuws van vijf uur. Mariel Hageman met het NOS journaal. Voetbalclub FC Twente is kampioen van Nederland geworden. Twente won in Breda met 2-0 van NAC. De andere titelkandidaat Ajax won uit in Nijmegen met 4-1 van NEC. Het is voor het eerst in de geschiedenis van FC Twente dat de club landskampioen is geworden. De spelers worden morgen in Enschede gehuldigd. De Duitse bondskanselier Merkel zegt dat de Griekse bezuinigingsmaatregelen zo afschrikwekkend zijn dat andere zwakke EU-landen er alles aan zullen doen om hun financiën op orde te brengen. Griekenland neemt harde maatregelen in ruil voor 120 miljard euro van de EU en het IMF. De belastingen worden verhoogd en er moet loon worden ingeleverd. De plannen worden vandaag besproken op een bijeenkomst van Europese ministers van Financiën in Brussel. In Waalwijk is vannacht een tweeling van één hoog naar beneden gevallen. De zusjes van drie bleven ongedeerd, maar zijn voor alle zekerheid opgenomen in een ziekenhuis. Ze waren alleen thuis. Voorbijgangers zagen dat een van de kinderen al was opgestaan toen de ander naar beneden viel. De politie heeft de moeder van de tweeling gehoord, maar wil daar nog niets over zeggen. Het Pakistanse leger zegt dat bij een luchtaanval zeker 19 talibanstrijders zijn gedood. Bij de beschietingen zouden ook kampementen zijn verwoest waar de militanten zich schuil hielden. De luchtaanval was in de buurt van de grens met Afghanistan. Sinds maart is het Pakistanse leger in het noordwesten bezig met een offensief. In de regio zijn veel gevluchte Taliban-strijders. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hebben Joden in Duitsland een grote culturele parade gehouden. Zo'n 1500 mensen trokken door de straten van de Berlijnse wijk Charlottenburg. Joodse verenigingen en organisaties in Berlijn vieren vandaag een feest voor vrede en tolerantie. Dat gebeurt ook in Londen, Parijs en New York. Het weer, bewolkt en regenachtig. In het zuidoosten kans op onweer en hagel. Het wordt 9 graden op de Wadden en 12 graden in het binnenland. Morgenmiddag geleidelijk droger en zonniger. Dit was het NOS Journaal.